In Zandvoort. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het beleeft ZFM in 2010 al 20 jaar live. Dan met u, de muziekbolevaard. Sweetheart, listen. I know the last three pages have been good voor de boten van have cause je een lot van grieven. But put those bags down, cake. Okay?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 heb kleur aan mijn dag gegeven. Dit fini, le jour de chance. Hier op Vier Talons, le chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet.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 Da ah, ah. Oh Van antwoord ook op tv tekst T op kanaal 45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 She cries at silent tension This can't be right And the downtown special cries along. Cause I'm leaving tonight When Susanna Oh Just tell her Zarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. <mog _> Life. Life.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 Is wat ik zei tegen haar Sla me, lekker dingen, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch hey, Is wat ik zei tegen shit yeah. Die dagen daarna met sms gevuld Eén bericht, terugbericht, geen bericht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 Slaap lekker. Slaap lekker. Tje, is wat ik zei tegen haardes. Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? is wat ik zei tegen haardes. Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? is wat ik zei tegen haar, dus. ding, jij is Nog meer jij is fantastisch, toch? Is fantastisch toch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 Me van de herfst. Every, Every baby is of 2019 ZFM ZFM, ZFM. ZFM.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 De Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi is vrij. Een uur geleden werden de barricades bij haar huis verwijderd. Korte tijd later kwam ze naar het hek om de honderden aanhangers van haar democratische partij te begroeten. Vannacht deden al geruchten de ronde dat de militaire machthebbers het huisarrest zouden opheffen. Onduidelijk is of de Birmeese Nobelprijswinnares voorwaarden heeft geaccepteerd voor haar vrijlating. Delen van België kampen met wateroverlast door hevige regenval. Een aantal rivieren in de regio Spajotteland en Vlaamse Ardennen kan het water niet meer afvoeren en dreigt te overstromen. Op veel plaatsen staan al huizen en straten blank. Oost-Vlaanderen heeft in verband met de wateroverlast het rampenplan in werking gesteld. Ook in Zuid-Limburg is er wateroverlast. Sommige plaatsen zijn door de hevige regenval modderstromen ontstaan. Er zijn onder meer wegen afgesloten bij Oorbeek, Schinnen, Heerlen en Brunsem. Het regenwater baant zich via de heuvels een weg naar lager gelegen plaatsen. Justitie gaat op korte termijn een gat in de nieuwe Anti-Kraakwet repareren. Krakers die met een strafrechtelijke ontruiming worden geconfronteerd, moeten in staat worden gesteld om een kort geding aan te spannen. Die mogelijkheid ontbreekt in de huidige Anti-Kraakwet. Het gerechtshof oordeelde deze week dat dit in strijd is met het Europese verdrag voor de rechten van de mens en verboont een aantal ontruimingen. Sinterklaas is weer in het land. De Goedheiligman kwam iets voor half één aan in Harderwijk. Hij werd welkom geheten door burgemeester Berends. Duizenden kinderen en hun ouders zijn naar Harderwijk gekomen om de Sint en zijn Pieten te zien. In sommige plaatsen in Brabant komt de Sint waarschijnlijk niet aan per boot. Omdat daar slecht weer wordt verwacht, kiest de Sint voor een ander vervoermiddel en zijn sommige intochten verplaatst naar een sporthal of een kerk.